Mysteriën en vakkeldragers van het rozenkruis. Jezelf en de samenleving transformeren. Hoofdstuk 22. Catharoze de, de Petri. 192-1990. Uit de beschrijvingen van de 22 vakkeldragers van het rozenkruis in dit boek is af te leiden dat het rozenkruis door de eeuwen heen zich op verschillende manieren heeft gemanifesteerd om te kunnen aansluiten bij de tijd, de cultuur en het bewustzijn van de mensen in een bepaald gebied. Catherine de Petrie schrijft daarover in hoofdstuk 3 van het boekje 24 december 1980, dat is uitgebracht ter gelegenheid van haar 50-jarig ambtsjubileum bij de school van het Rozenkruis het volgende. De leiders van alle gnostieke broederschappen moesten rekening houden met tijd, plaats- en omstandigheden. De wereld verkeert steeds in een stadium van verandering en daarmee moeten de werkers in Gods wijngaard rekening houden. De dienaren dienen op te treden volgens het door hen verworven inzicht en onder volledige zelfverantwoordelijkheid. De richtlijnen volgende van de ene universele wet en de universele boodschap van het heil bringende dient de boodschap steeds nieuw te zijn, actueel, dynamisch, verlossend en praktisch voor ieder tijdsgewricht waarin zij wordt geopenbaard. Het ligt voor de hand om een overzicht van fakkeldragers van het Rozenkruis te besluiten met een tekst over Cateroos de Petrie, want onder haar bezielende leiding wordt het werk van de jong-gnostieke broederschap van het Rozenkruis wereldomvattend, met zo'n 200 locaties, in meer dan vijftig landen in de wereld delen Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Wat is haar geheim? Hoe heeft ze het voor elkaar gekregen om de bekroning van het wereldwerk van het Rozenkruis met hulp van talloze toegewijde leerlingen te realiseren? Cateroze de Petrie is de geestelijke naam van Hendrikje, Henny Huizer. Als ze acht jaar is, houdt ze zich al intensief bezig met zogenoemde trage vragen, zoals de zin en het doel van het menselijk leven op de aarde. Naarmate zij ouder wordt, voelt zij zich steeds meer een geroepende, een gepredestineerde. Zij heeft weinig aan de catechisaties bij een hervormde predikant in Rotterdam. Ook in de kerk vindt zij vaak niet wat ze zoekt. Na afronding van een ULO-opleiding gaat ze op een kantoor werken. Ze heeft niet veel omgang met anderen en vervreemd enigermate van hen, omdat haar geestelijke instelling zo anders is. In 1929 trouwt ze met A.H. Stok, die al vanaf het eerste uur betrokken is bij het Rozenkruis in Nederland en een leidende rol heeft in het jeugdwerk van het Rozenkruis. Als Wim en Jan lenen fakkeldragers 20 en 21, haar in 1930 vragen toe te treden tot hun jonge organisatie, omdat ze haar talenten en mogelijkheden zien, voelt zij daar aanvankelijk niets voor, omdat ze niet veel heeft met groepen. De beide broers leggen haar dan het grote belang uit van een hechte groep die gezamenlijk de weg gaat en weten haar te overtuigen. Zij sluit zich aan en ervaart in datzelfde jaar innerlijk de roeping die zij ontvangt van de orde van het Rozenkruis. De jaren van de bezetting van 1940 tot en met 1945 zijn voor J. van Rijkenborg een periode van bezinning en rijping die leiden tot een doorbraak. Hij plaatst de visie van het moderne Rozenkruis op de mens en de mensheid volledig in het licht van de transfiguratie of wedergeboorte, dat houdt in dat hij zich losmaakt van het in die tijd bekende esoterische veld en een nieuwe werkwijze introduceert waarbij de nadruk ligt op het daadleven, de nieuwe levenshouding. In de nieuwe periode gaat het niet meer primair om het opdoen van esoterische kennis, maar om het daadwerkelijk gaan van het pad. J. van Rijkenborg neemt afstand van de Amerikaanse periode van voor de oorlog omdat de theosofische geïnspireerde leringen van Max Heindel, fakkeldrager 19, niet gebaseerd zijn op het oorspronkelijke christendom en het Nieuwe Testament van de Bijbel. Ook verlaat hij de astrologie, die hij in de jaren 30 in navolging van Heindel uitgebreid had onderwezen, omdat hij in de praktijk heeft ondervonden dat die sterrenwetenschap eerder belemmerend werkt ten aanzien van het gaan van het bevrijdende pad dan bevorderend. In het jaar 1946 worden de fundamenten gelegd voor het moderne Rozenkruis. Dan verschijnt het boek Het Christelijke Inwijdingsmysterie, De Gloria Intacta, van J. van Rijkenborg. Verder wordt de voormalige architectenschool Elkerliek in Beeldhoven aangekocht, om daar gedurende het hele jaar meerdaagse conferenties te gaan houden waarin het tempelwerk centraal staat. Dat conferentiecentrum krijgt dan vrij snel de huidige naam... die kernachtig weergeeft waar het om gaat. Renova. Betekenis vernieuwing. Bovendien krijgt de organisatie een internationaal herkenbare Latijnse naam. Lectorium Rosicrucianum. In Nederland wordt ook de naam... de internationale school van het Gouden Rozenkruis... tot op de dag van vandaag gebruikt. Tot 1946... Werkt Catarose de Petrie binnen het Rozenkruis vooral op de achtergrond, maar vanaf 1946 presenteren zij en J. van Rijkenborg zich prominent als de geestelijke leiders van de organisatie. Catarose de Petrie neemt organisatorische taken op zich, zodat van Rijkenborg ongestoord kan werken. Zelf verzorgt ze ook vele toespraken, waarvan er 46 zijn opgenomen in haar boek Het levende woord. Dankzij haar diepgewortelde gevoel voor de christelijke gnosis en haar begrip van zuivere gnostieke magie, is zij de aangewezen persoon om de inrichting van de tempels te bepalen, de structuur van de tempeldiensten vast te stellen en het niveau van het tempelwerk te bewaken. Max Heindel zag het grote belang van tempeldiensten in en ontwikkelde daarvoor een vorm voor de Rosicrucian Fellowship, die in de periode tot 1940 door het Rozenkruisersgenootschap in Nederland grotendeels werd gevolgd. Vanaf 1946 verandert Cateroos de Petrie het tempelwerk volledig. Zij ontwikkelt een nieuwe inrichting voor de tempels met nieuwe symbolen en schrijft vele nieuwe ritualen die worden gecelebreerd. De nieuwe manier van werken wordt nationaal geconsolideerd en verkrijgt daardoor de kracht om ook internationaal wortel te schieten en te consolideren. In het boekje 24 december 1980 is een toespraak opgenomen van Cateroos de Petri, waarin zij schrijft In het gewone religieuze leven is een rituaal niets anders dan een mystieke omlijsting, een soort van openings- en sluitingswoord. Waarom gevoelt men zich vaak gevangen en benauwd door kerkelijke rieten? omdat ze oud zijn, omdat ze van oudere, vroegere stralingsverhoudingen afkomstig zijn. De ritualen die de jong-gnostieke broederschap gebruikt, de rieten, waaronder de aanroepen, de gebeden, de mantrams en de verklarende inleidende woorden van de universele leer, zijn directe materialisaties uit de immateriële schat van de jong-gnostieke broederschap, gegrepen dus uit de binding met de universele zevengeest. Tempeldiensten celebreren is een vorm van gnostieke magie. Maar gnostieke magie omvat veel meer. Het heeft ook te maken met gewaarzijn, orde, harmonie, stilte, kalmte, groepseenheid, ritme en gerichtheid op de gnosis in het dagelijkse leven. Al die aspecten tezamen maken het mogelijk dat de helpende krachten van de universele broederschap werkzaam worden in de leerlingen en in de groep. De heilige geest komt niets en niemand zomaar aanbaaien. Er is een intense voorbereiding en concentratie voor nodig om die te mogen ontvangen. In de publicatie Het Gouden Rozenkruis, de vierde en laatste uitgave van de boekenreeks De Rozenserie, gaat Kattenroze de Petrie in op verschillende aspecten van Gnostieke Magie In hoofdstuk 18 schrijft ze aan leerlingen die geen beginners meer zijn U moet zich bewust worden van de nieuwe mogelijkheden in u en u zult zich bewust dienen te worden van uw kracht. U dient dus in de praktijk van de Gnostieke Magie te treden om uw zelfs wil en terwille van anderen. U moet zich daarvan ieder uur bewust zijn opdat u dit heerlijke leven van magische bewustwording kunt binnentreden. Uw Bijbel, die u misschien zeer goed kent, staat vol met talloze, gnostiek-magische aanduidingen, aanroepingen en bepalingen, die zich alle richten tot ons, opdat wij ze verstaan mochten en eruit leren zouden. Het grote, intense gevaar bestaat dat terwijl alles gereed is, u door gebrek aan magische bewustwording... Uw dagen voorbij zult laten gaan... In aardse beslommeringen en rampspoeden. Als het gnostiek magische besef van een leerling groeit... Dan wordt hij of zij geschikt om in een veld... Met een hogere vibratie te worden opgenomen... Waardoor de innerlijke vernieuwing zich krachtiger kan doorzetten. Daarom kennen geestenscholen uit het verleden meerdere graden. Binnen de school van het Rozenkruis wordt in de tweede helft van de 20e eeuw een inwijdingslichaam met meerdere aanzichten ontwikkeld en geconsolideerd. Van 1946 tot 1948 wordt de uiterlijke school met twee aanzichten gerealiseerd. Het lidmaatschap en het leerlingschap. Daarna kunnen leerlingen die daarvoor over de noodzakelijke zielenrijpheid beschikken, zich desgewenst verder ontwikkelen in de innerlijke school binnen het derde aanzicht de hogere bewustzijnsschool die in 1948 van start gaat en het vierde aanzicht, de Ecclesia, die begint in 1956. Daarna komen de innerlijke graden van het vijfde aanzicht, 1957, het zesde aanzicht en het niet in de stof geopenbaarde zevende aanzicht, 1968 tot stand. De naam Katteroze de Petrie verwijst naar de voorgaande broederschappen van achtereenvolgens de Kataren, de Rozenkruisers en de Graal. Deze is toegekend aan de geestelijke leidster van de jong-gnostieke broederschap door de Fransman Antonin Gadal, de behoeder van de heiligdommen van de Kataren in de middeleeuwen. Deze patriarch heeft haar en J. van Rijkenborg in 1955 in de tempel van Renova, bevestigd als grootmeesters van het Rozenkruis. Over hem schrijft Cateroos de Petrie in de eerste toespraak uit het boekje 24 december 1980. Wij hunkerden ernaar eenmaal een mens met zielenrijpheid te ontmoeten, in en door wie een onpersoonlijke liefde zou stralen voor wereld en mensheid. Wij hoopten eens de mens te ontmoeten groot en ruim van geest en ziel door wie de arbeid van de jong gnostieke broederschap veilig gesteld zou worden vanwege zijn herkennen en bezield ervaringsweten. Deze mens is op ons levenspad gekomen in de persoon van monsieur A. Gadal uit het land van de Sabartes. De gouden draad die ons verbindt met het verleden, met de universele bron met de laatste schakel van de universele broederschapsketen heeft ons tezamen gevoerd. Het is de gouden draad van het verleden, het heden en de toekomst die onze levenswegen tezamenbracht naar de oude brandpunten van de universele broederschapsketen. Door dit samentreffen werd de jong-gnostieke broederschap bij monden van de oude patriarch Monsieur Gadal ingeschakeld in de universele keten namelijk de voorgaande broederschap van de middeleeuwen. Beide levensstromen beschikten over eenzelfde vibrerende golfslag, zodat de jonge ark in hetzelfde ritme haar koers in de richting van het geestzieleveld met hernieuwde kracht mocht voortzetten. Later zou blijken met welke verstrekkende gevolgen. Zeven aforismen van katte Rose de Petrie 1. Wanneer geest, ziel en de getransfigureerde persoonlijkheid weer verenigd zijn, is de microcosmos weer geschikt de goddelijke staat van de alomtegenwoordigheid binnen te gaan. 2. Zelfvergetend dienstbaar zijn aan anderen is de veiligste en meest blijde weg tot God. 3. Spirituele intelligentie is gelouterde de heilige geestkracht, de goddelijke stuw tot gebruik van verstand en gevoel, wil en liefde in het verlossingsplan van de mensheid. 4. De tienvoudige voorbereiding waaraan alle leerlingen van de moderne geesteschool in de ontwikkeling van het levende lichaam en die van de groep onderworpen worden, wordt in de heilige taal vergeleken met het tienjarige instrument waarmee de rechtvaardige zijn lied zingt. 5. Intelligentie vereist een geschoold denkvermogen en door een juist reageren op goddelijke impulsen verhelderde spiegel van de menselijke geest die de reden verlicht. 6. U kunt de wedergeboorte van de ziel reeds in het hier deelachtig worden en daar al het voordeel van trekken dat erin gelegen is. 7. Leer en rituaal gaan hand in hand, zijn niet van elkaar te scheiden, omdat het rituaal het magische middel is om de leer te bevestigen in de mens en in de wereld.